Ik door de drank beschrijven, mocht ik naar de donder gaan. Laat dan op mijn grafsteen vrijgen, hij kon niet meer op zijn benen staan. Mocht ik door de drank beschrijven, mocht ik naar de donder gaan. Laat dan op mijn grafsteen vrijgen, hij kon niet meer op zijn benen.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 Ik hoorde drank beschijnen, Mocht ik naar de donder gaan Laat dan op mijn grafsteen brengen. Hij kon niet meer op zijn benen staan Mocht ik hoorde de drank beschrijven Mocht ik naar de donder gaan Laat dan op mijn grafsteen brengen. Hij kon niet meer op zijn benen staan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 Mocht ik oor de dranken bespijken, mocht ik naar de donder gaan. Laat dan op mijn grafsteen vrijken. hij kon niet meer op zijn beel.